Ja, ja, Wij dus eten allemaal Chris. Jullie eten allemaal Chris. We allemaal Chris. Zo, daar word je op geselecteerd <laughs> ja. bij aanname. Ja, ja. <laughs> ja. Ik ben Cora, maar ik heet nee. Ik heet Chris. Ook, ja. <laughs> ja. Uh, ja, ik snap dat. Om um, natuurlijk ook aan jullie kant uh, Precies. anonymiteit Precies. te krijgen. Ja, ja. Gewoon veiligheid, ja. daar gaat het om. Wij zijn veilig en de kinderen zijn veilig. Uh, vragen kinderen daar, stel uh, een kind uh, of een tiener, uh, die belt voor de eerste keer...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 And the land is the light And the night is as black as the sea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 in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 Dus de mensen hebben er veel voor over. Ja, dat is nogal wat als je dan ja. één keer in de maand uh, die ja. reis maakt om het mee te maken. Ja. We hebben ook iemand uit België die toch komt. Ja, ja. ja. heel bijzonder. Nou, die is herkenbaar aan de telefoon uh, als uh, hij of zij de telefoon. <laughs> hij opneemt. doet de chat, dus dat scheelt niet <laughs> Ik iets. ben Chris en ik kom uit België <laughs> ja, of zo. Ja. Nee, hij oh, zit aan de, de chat. chat. Oh, ja, oh, hij ja, zit ja, aan ja, de nee. chat. Oh, dat is dan gelukkig. Ja, ja. Oké, chat. Goed, dat is erbij gekomen. Ik snap ja. dat, want dat is natuurlijk ook veel dat meer was in, in deze tijd. Ja. Um, hoe, hoe is dat opgezet? Zit ik dan ook thuis? En, uh, ja, uh, ja, klopt. Er is een, een, een, een chatroom, zoals dat dan heet. Ja. Ze kinderen kunnen inloggen via de www... Het ja. daar kun je met een button inloggen. Je komt in een uh, kamer en het is één op één contact. Je komt in een kamer. Ik, uh, ja, een zo heet of... dat dan, oh. chatroom Ja. ja. En daar, daar heb je dus het gesprek. Dus het is een één op één gesprek met een medewerker. Ja, een gesprek uh, met. Uh, Precies. In, uh, ja. in, die, gewoon typwerk. Ja. Ja, en MSN, zoiets, toch? Dat kunnen ze erg goed. Ja. Oh, dat kunnen ze erg goed. Ja. <laughs>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 have clouded his view And Lord I lift my friend my friend.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 His hope